Spanje is de op drie na grootste economie in de eurozone. De financiële markten vrezen dat het land Europese noodsteun moet aanvragen. In Brazilië is de topman van Google vrijgelaten... nadat hij eerder vandaag was vastgezet. De Braziliaanse afdeling van het internetbedrijf wordt ervan beschuldigd... dat er twee filmpjes op YouTube staan die verboden zijn. De filmpjes zouden beledigend zijn voor een politicus... die burgemeester wil worden van de plaats Campo Grande... Google, dat eigenaar is van YouTube, zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de filmpjes die geplaatst worden. De topman mocht de cel uit nadat hij had toegezegd dat hij in de rechtbank zal verschijnen. Het weer, het aantal buien, neemt geleidelijk af. Vannacht vallen er vooral in de kustgebieden nog een paar. De minima liggen vannacht rond 9 graden. Morgen wisselen bewolkt en aan de kust de meeste kans op een bui. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.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 Intussen is een andere radioactiviteit aan de gang. Televisie. Op dit gebied bestaan grote plannen in Nederland. Al verkeren de uitzendingen van Eindhoven nog in een experimenteel stadium. Philips Televisie. Reductie 1. Instelling 1. Camera 1. Geluid. Sterman. Eerste maal. U hebt het aan de vlag al gezien, dames en heren. Dit is Philips Experimentele Televisie in Eindhoven. Ja, lang geleden, 1948, experimentele televisie van Philips. En drie jaar later was het dan zover, was de eerste echte uitzending thuis op de Beeldbuis. Nou, hier in de studio twee oud-Philips-medewerkers, Jos Hendricks en André Klok. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Hendricks, om met u te beginnen. Uh, u was drie bij die allereerste uitzending. Weet u of u uw ouders hebben gekeken? Nee, ik weet zeker van niet. De televisie uh, is pas veel later in het leven gekomen, voor zover ik weet. Ja. Maar ik was inderdaad drie. Ja, dus u had het ook in elk geval niet gezien. Ik heb het zeker niet gezien. Nee. En meneer Klok, uh, u bent 51, dus al helemaal geen herinneringen aan nee, die tijd. Nee, Maar vast wel aan uw eerste beeldbuis. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Uh, als Philips medewerker ging Precies. naar de personeelswinkel... en daar kocht je je eerste uh, televisie. En dat weet ik nog goed herinneren. Die heeft ook uh, 16 jaar, is die meegegaan. En hoe oud was u? Toen ik hem kocht. Uh, toen was ik uh, net bij Philips begonnen, dus uh, 26. En heeft hij het inderdaad lang volgehouden? Hij heeft het 16 jaar volgehouden. Ja. En inmiddels een flatscreen? Helaas wel, hè, want. Uh, ja, die vermallendeiden, hè? Uh, ja, flatscreens. ja, nou, vermallendeiden, <laughs> dat nou ook weer niet. Maar de beeldbuizen worden niet meer gemaakt, dus je zult wel moeten. Ja. En, uh, uh, en daarom zitten u eigenlijk allebei. Want uh, morgen zal de laatste fabriek in Heerlen, waar die, uh, die beeldbuizen werden gemaakt, dichtgaan. En in deze uitzending de geschiedenis van de beeldbuis. En ook de mensen vooral die ze maakten. Um, meneer Klok, u bent de eigenaar van die fabriek. Dat klopt. Uh, morgen gaat de boel dicht. Ja, in principe de laatste beeldbuis is vandaag al geproduceerd. En wat we morgen nog gaan doen is hem inregelen, inmeten... en dan nog verpakken en dan gaat hij naar de klant. Hoe is die fabriek nu vandaag? Uh, heel duaal. He. Aan de ene kant zit je nog te produceren... en aan de andere kant worden al ruimtes leeggemaakt en machines verschrot. Dus uh, ja, het is toch wel een moeilijke periode, zeker ook voor de mensen. En we hebben medewerkers die werken al hun hele leven... Bij Philips. Laten zijn ze natuurlijk naar ons overgegaan, maar het voelt nog een beetje als Philips. Ja, want inmiddels is dit geen Philips fabriek dat meer. Het is inmiddels al een jaren geen ja. Philips meer, maar het voelt nog wel als Philips. Een Philips activiteit, ook mm -hmm. op de Philips terrein. En ja, dat is zeker niet makkelijk. En loopt u met pijn in uw buik rond? Uh, dat nou ook weer niet. We hebben op een gegeven moment de zakelijke beslissing moeten nemen om te stoppen. Dat was vo eind vorig jaar. Dus ja. we hebben er wel naartoe kunnen leven. En letterlijk morgen het licht uit? Uh, in ieder geval van de productie. En dan moet inderdaad de productiehandel worden leeggeruimd. En dat zijn er ook toch nog 3.000 vierkante meter. Dus ga er maar aanstaan, daar trekken we toch ook nog zeker een week vooruit. Meneer Henrichs, uh, u werkte als uh, fysicus op de ontwikkelingsafdeling van de beeldbuis... sinds 1979. Uh, um, is het zonde dat de beeldbuis niet meer gemaakt gaat worden? Nou, in, enerzijds wel, omdat het natuurlijk een uh, heel interessant product was om aan te werken. Want, ja, om... waarom? Het is uh, een product, bestaat uit uh, een enorm aantal uh, interessante technieken, die je allemaal moet beheersen uh, tot het uiterste om uh, zo'n product uh, te maken. Zeker de laatste tijd uh, dat het echt helemaal uitgeontwikkeld was. Is het echt een ambacht? Uh, nou, het is wel een duidelijk een, uh, een ambachtelijk uh, stuk. En uiteindelijk, als het in massaproductie gaat, is. Uh, uh, is het is natuurlijk een, een automatische fabriek met heel veel robots in. Mm -hmm. Maar uh, het, het is heel ambachtelijk. In, zeker in de eerste tientallen jaren werd er heel veel handwerk ook nog verricht. Ja. Ja. Want bent u gaan houden van de beeldbuis? Nee. Nee? Ik heb wel het werk. En de mensen met wie ik samenwerkte, daar ben ik wel van gaan maar nee, dat Van het je, product zelf niet? Nee, dat kun je niet. Tenminste, zo'n romantisch gevoel had ik daar niet nee. mee. Nee. Nou is het zo. Um, ja, ik zei het al, de LCD-schermen zijn natuurlijk gekomen. Uh, die wil iedereen. Um, de beeldbuis ja, verdween daardoor. Maar die fabriek van u die heeft het toch nog redelijk lang stand gehouden. Want wat ik begrepen heb is um, dat daar geproduceerd werd voor een andere toepassing eigenlijk van die beeldbuis. Namelijk voor meetinstrumenten. Dat maar ook top. uiteindelijk is dat dus niet voldoende vraag uh, was daarnaar. Nee, wij maken inderdaad beeldbuizen voor meetinstrumenten. En wij maken onder andere beeldbuizen voor uh, Philips Medical Systems. Dat is nog een van onze klanten. En ja, daar heeft natuurlijk ook al lang geleden LCD's intreden intrede gedaan. Alleen wat is afgesproken door Philips is aan, zijn, aan haar klanten. Dat mocht een beeldbuis kapot gaan... dan moest hij wel in staat zijn om een nieuwe beeldbuis te leveren. Dus wij maken producten voor de vervangingsmarkt. Daarnaast maken we ook nog hele specifieke producten. Dat zijn de zogenaamde oscillograafbuizen. Dat zijn meetinstrumenten om bijvoorbeeld elektrische signalen zichtbaar te maken... Een klein deel van de markt is nog steeds analoog. En waar, waar maar, gebruiken ze dat dan bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld kun je denken aan een elektricien die een oscilloscoop bij zich heeft om een, een signaal zichtbaar te maken. Dat zegt me niet zoveel, maar goed, in elk was daar een markt voor? Dat is nog een kleine hoeveelheid he, als je kijkt naar de totale behoefte, de wereldbehoefte. Nou, dan praat je over duizendtallen, terwijl wij eigenlijk om de fabriek draaiende te houden toch wel moeten praten van 10.000. Maar is het zo dat uh, de vraag is teruggelopen... omdat daar ook een alternatief voor is gekomen, vergelijkbaar met uh, ja, het de, LCD? Ook, ook daar is het al alternatief LCD. Oh, dus hetzelfde. Het ja, is hetzelfde. Ja, ja. Is het zo dat we, dat we kunnen concluderen dat Philips eigenlijk een steek heeft laten vallen... door niet vol in die LCD-ontwikkeling te gaan? Nou, Philips is wel in de uh, eind jaren... Uh, net als iedereen in de wereld uh, vol daarin gaan ja. uh, ontwikkelen. Of althans uh, bij de R&D in de, in de research in Eindhoven en andere plaatsen. Maar is nooit uh, gekomen tot uh, echte grote investeringen. Totdat uh, in uh, eind negentiger uh, jaren de Azië-crisis uh, losbarstte en dat ze de kans zagen om een massieve investering te doen bij uh, het Zuid-Koreaanse bedrijf uh, LG Electronics. En samen met LG Electronics hebben ze een joint venture gemaakt uh, dat volop LCD's maakt. En daar heeft Philips ook uh, Enorm van geprofiteerd, zonder dus eigen technologie te gebruiken. Ja. Maar alleen door te investeren in dat uh, bedrijf. Maar uiteindelijk is dat dan toch ook misgelopen? Nee, dat is helemaal niet misgelopen. Alleen was het niet het bedrijf meer van Philips? Het was de helft Philips, ja, ja. Hè, maar dan ja. euh, eigenlijk alleen maar financieel. En toen LCD ook niet meer winstgevend uh, was, hè, want uh, uiteindelijk uh, is iedereen dat gaan maken, heeft Philips zich uh, uit laten kopen. Ja. En uh, is weer ja, teruggetrokken. En dat leidde uiteindelijk nu dus de tot de teleurgang, mag ik toch wel zeggen, van de beeldbuis. He, morgen sluit uw fabriek. Uh, en die, ja, die onttakeling, om het zo maar even te zeggen, van die industrie, van die beeldbuisindustrie, die is natuurlijk in stapjes gegaan. Want in, uh, in 2006 waren er ook duizenden mensen die uiteindelijk op straat kwamen te staan omdat de fabrieken dicht gingen. Ja, praat maar over 10.000. Tienduizend, 10.000? Ja, ja, ja. Het ging over de hele wereld. Ja. Het was het uh, een na grootste bedrijf wereld, had 30% van de markt. En het was van de ene dag op de andere was het uh, failliet. En het, ja. Nou ja, dat, want wat ik wilde laten horen namelijk, waren reacties uit Eindhoven. Uit, uh, eh, want daar, ook daar gingen fabrieken dicht. Ik vind het uh, schandalig, een bedrijf wat miljarden winst maakt... dat ik na 38 dienstjaren bij dat concern zo buitengeflikkerd word. Ongeloof, je bent boos. In eerste instantie weet je niet wat je moet doen, dus... Ja. Nu worden we geconfronteerd uh, eigenlijk van de een op de andere dag... met een faillissement voor het gros van de medewerkers. Over en uit, dat betekent gewoon... ja. je komt nergens mee aan het werk, op je leeftijd, dus het is dus over. En dan staat er met lege handen. Ja, met lege handen. U was daarbij hè, in Eindhoven toen dit gebeurde. Ja, ja, ja, We waren ook uh, heel erg boos natuurlijk... Um... Uh, maar eerlijk gezegd uh, begon het met uh, erg ongeloof. Van, uh, er kwam wel een gerucht zo van uh, we zouden wel eens failliet kunnen gaan. Maar niemand gelooft dat natuurlijk. Er is nog nooit een bedrijf van Philips failliet gegaan. En, uh, dus dat is in die eerste instantie. Uiteindelijk blijkt het toch waar te zijn. En uh, ja, dan heb je natuurlijk verschillende reacties van uh, mensen... die echt heel moeilijk uh, een nieuwe uh, baan kunnen krijgen. En wat je dus net hoort, mensen die uh, 38 jaar bij het ja. bedrijf werken. Ja, echt zuur. Ja. Dus u had het totaal niet zien aankomen eigenlijk. Jawel, maar niet dat het een faillissement zou worden. Nee. Ja, dus uh, de ene reorganisatie naar de andere vond plaats. We hadden met Kerstmis nog duidelijk te horen gekregen van onze toenmalige manager van: uh, er is absoluut geen sprake van faillissement. Hè. Nou, als je dat hoort, weet je dus nu tegenwoordig van: nou, dan moet je opletten. <lacht> ja. ja. Um, en een maand later uh, stonden we allemaal op straat. U ook. Ik ook. Ja. Maar. Uh, de curator heeft toen voor elkaar gekregen om toch nog een honderdtal mensen door te laten werken. Omdat er nog één fabriek in stand bleef. Een hele grote fabriek in China. Die zonder hulp uit Eindhoven eigenlijk ook ten dode was opgeschreven. En die toch zelf, uh, ik weet niet hoeveel, 30 miljoen beeldbuizen maakte. Dus het was wel een heel groot, uh, groot bedrijf. En het was belangrijk dat wij bleven. En dat hebben we dus nog twee jaar volgehouden. Ja, uh, was het moeilijk om uiteindelijk uh, weg te gaan bij, de, hè, bij die instelling of die, die, die fabriek waar u zo lang gewerkt had? Um, ja, dat kan ik me eigenlijk niet zo verschrikkelijk herinneren. Het is allemaal in, in, in stappen gegaan. In wezen bleef ik in die, in die periode nog gewoon doorwerken. Ja, alleen in een ander verband. Mm -hmm. En dat is op zich uh, uh, moeilijk, maar uitermate interessant. Ja, u werkte gewoon eigenlijk nog voor uw gevoel. Ik Was werk. niet zo heel veel veranderd? Ja, wij hadden het totaal veranderd. Want in plaats van dat je in een gebouw van vijf verdiepingen zat met 400 man, zat je met uh, 50 in één zaaltje. Ja, waar we alle planten die we in het gebouw konden vinden... bij elkaar gezet hadden. We werkten toen in een soort jungle. En dat was eigenlijk ongelooflijk leuk, die twee jaar. Na ja, nou een beetje in... En we gingen iedere maand naar China. Dus het was eigenlijk wel best ja. een goede tijd. En die planten allemaal bij elkaar, want, om gezelligheid? Oh ja, ze gingen anders dood, hè? En er waren er een paar mensen ja, ja. die vonden dat zielig. En uh, uiteindelijk werd dat heel gezellig, natuurlijk, ja. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margaret Rentjes. Ja, morgen sluit in Heerlen de allerlaatste fabriek waar in Europa beeldbuizen worden gemaakt. En hier in de studio twee oud-Philips-medewerkers die werkten bij uh, de beeldbuisfabriek. Um, uh, meneer Henrichs, uh, u heeft een boek geschreven, dat ligt hier ook naast mij. Dat heet Buitenbeeld geraakt. Um, met prachtige foto's van, uh, van de beeldbuizen in uh, alle vormen en maten. Ja. Uh, waarom heeft u dat geschreven? Ja, dat is ook uh, ontstaan uh, vlak na het, uh, het tweede faillissement, eigenlijk in 2008, toen we echt definitief op straat stonden. En ik me met uh, nog een collega uh, uh, af zat te vragen... van ja, straks is alles weg. De gebouwen werden afgebroken en er is uh, niets meer van over. Is het niet mogelijk om een soort uh, herinnering uh, te maken aan die tijd? Dat zo vaag is het begonnen. En uh, uiteindelijk uh, hebben we na nou enkele besprekingen met uh, vrienden en uh, collega's hebben we uh, plannen opgezet... Om een, om een boek te gaan schrijven op basis van foto's. Die, uh, en Uiteindelijk is het de uh, complete geschiedenis geworden... van een beetje de televisie dan, maar ook uh, 60 jaar geschiedenis van uh, beeldbuizen. Wat allemaal vanuit één plekje in Eindhoven ge, uh, ja, opgebouwd en uh, geredigeerd is. Ja, maar wie ja. had dat ooit bedacht eigenlijk, die beeldbuis? Nou, dat is natuurlijk in stappen gegaan. Het zijn allemaal uitvindingen. Het ging eigenlijk om televisie. Meneer Nipkow, ergens in de 19e eeuw... die heeft een, een systeem bedacht om, om beelden te maken uit puntjes. En eind 19e eeuw heeft meneer Brown... die heeft een, een oscillograafbuis gemaakt. Het is een, een buis waarin je elektronen licht konden geven op een fosforscherm. En ergens in de 20e jaren... Uh, is er iemand geweest die dat uh, kon combineren met een opnamesysteem. En ik geloof in 1927 is een opname, uh, elektronisch opnamesysteem Ja, een knappe bedacht. mannen allemaal, hè? Ja. En, uh, ja, mannen, ja. en toen ook in 1927 is de eerste televisie gemaakt. Eerst op één meter afstand. En toen, uh, en, uh, dat was een schot, uh, Bertie heeft het gedaan... En het, toen is het begonnen. En Philips is toen ook begonnen op het uh, natuurkundig laboratorium in Eindhoven. Dus al in de begin dertig jaar. En was het zo, meneer Klok, dat ook Philips de verwachting had... dat dat zo'n booming business zou worden toen? Uiteindelijk met de beeldbuis, ongetwijfeld. Alleen ik denk dat ze zich hebben verkeken op de snelheid waarmee LCD uh, zijn opmars heeft gemaakt. Ja, dat, dat blijkt. Dat is een heel stuk sneller gegaan dan men ooit had gedacht en heeft gedacht. Zegt u ook, ja, dat geld, dat, dat, uh, dat moeten we eigenlijk ons nu ook realiseren... dat dingen waarvan we nu denken, nou, ik weet het niet... of dat wel zo'n toekomst heeft, dat dat zomaar kan gebeuren? Nou, je ziet ook dat de maatschappij is veranderd. Hè. Ik heb het net gehad over mijn eerste uh, Philips televisie. Die ging toch 16 jaar mee. En dat was toch een meubelstuk in je huiskamer. En ja. tegenwoordig is dat heel iets anders... Het is meer een modeartikel. En ja, langer dan twee jaar moet hij eigenlijk niet meegaan. Want dan is de nieuwe alweer op de markt en die wil je eigenlijk ook weer in huis hebben. Ja, bent u er zo eentje? Nee, ik zeker niet. Maar er zijn een, <laughs> een hele hoop mensen die ik ken in mijn omgeving die wel zo zijn. En vroeger keek je ook als je beeldbuis in je huiskamer had... van wat is de ideale kijkafstand. En tegenwoordig kijk je van hoe groot kan ik eigenlijk kopen. En laat ik die dan maar nemen en er bovenop gaan zitten. Dus het is wel heel, uh, heel anders geworden, de maatschappij. Ja, ik heb er nog thuis in staan. Er is inderdaad wel een enorm bakbeest. Die is al naar boven vertrokken. Maar goed, hij staat er nog. Nou is het zo dat in dat boek ook aan de orde komt... Uh, het feit dat Philips natuurlijk eigenlijk ook een grote familie was... Hè? in de tijd dat het furoren maakte. U gaat allebei knikken. Ja, dat, het is natuurlijk wel zo dat zo werd het ook gesproken: dat het een familie was. Maar binnen die familie waren er dus ook wel heel duidelijk een, een soort rangorde. Er waren er mensen die het te vertellen hadden, en anderen die echt alleen maar heel erg heel, heel hard moesten werken. Dus, en had dat altijd te maken met gewoon de rang in de, de stand? Ja, en dat werd ook heel duidelijk werd dat ook tentoongespreid. Want in de fabriek hadden mensen bijvoorbeeld blauwe jassen aan. Uh, en dan uh, had je nog uh, de, de, de, de mensen die daar uh, machines repareerden... die hadden bijvoorbeeld groene en de anderen die hadden gele. En het laboratorium had witte jassen. En de mensen die het vertellen hadden, die hadden gewoon coubertjes aan. Ja, <laughs> en, uh, van, van een bepaalde rang mocht je wel op een trein parkeren ja. en anders niet. Ja. Het is, ik heb daar nog wel een leuk uh, verhaal over van een, uh, een oud collega van mij... die voor het eerst kwam werken. Dat werken, dat is ergens begin zestiger jaar, of en toen kwam hij daar. En uh, toen zag hij dat, al die jassen. En hij moest een witte jas aan, hij verrekte het. Uh, het heeft echt geen zin, in zo'n eigen is hij altijd gelukkig gebleven. Dus die stond daar in zijn colbertje En toen kwam, uh, terwijl hij zat te praten met een aantal mensen met uh, van die jassen aan, hm. komt uh, dokter De Boer, de, de baas, die komt naar binnen en die loopt naar hem toe. En die uh, maakt kennis, uh, ik met kennis maken. En ik hoop uh, met u te kunnen samenwerken. En uh, wat hij zei dus, dan naar die andere mensen keek hij niet eens. En ja. toen wist hij dus, ja, en dan heb je het over die philips familie dat er toch uh, uh, duidelijke verschillen waren. Ja, oh, wat grappig. Uh, en u, want u was natuurlijk manager, hè meneer Klok. Uh, u mocht hij en ik in een jasje lopen, een cobertje, neem ik aan. Op een gegeven moment, ik hey, begin natuurlijk als engineer... en dan maak je een bepaalde goede doel. En dan word je bevorderd en dan ben je inderdaad manager. En dan mag je inderdaad in een, met stropdas naar binnen in je auto op het trein parkeren. En dat ja. is dan ook een vereiste, want dan moet je hem ook zeker niet meer buiten het trein parkeren. Maar echt op het trein Maar ik moet zeggen, Philips is altijd een goede werkgever voor ons geweest. Uh, buiten het werk was er altijd een sportvereniging hè. er was een uh, tennisvereniging en als je kijkt naar IAK, het verzekeringskantoor in Eindhoven die deed altijd een uh, spreekuur houden op iedere uh, vestiging Dan konden mensen verzekering afsluiten <coughs> ik denk ook de opleiding voor kinderen hè. als je kinderen had en vroeger was het anders geregeld met de studiebeurs je viel qua studiebeurs buiten de boot. Dan was er toch een Philips van de Wilgevond Die zorgde dat de kinderen konden gaan ja. studeren. Dus en een Philips... Philips Art, geloof ik ook. Nou, zat kind... Op iedere plant zat ook wel een medische dienst. Hè. Ja. In eerste instantie is die natuurlijk bedoeld voor uh, keuringen. Mm -hmm. uh, maar ja, als je wat problemen had, dan kon je daar ook even binnenlopen. Ja, was heel makkelijk. Maar goed, de tijden zijn inmiddels anders. Want gebouwen gaan ook tegen de vlakte. Hè? Bijvoorbeeld het kantoor waarin u gewerkt heeft in, uh, in Eindhoven. In mei 2010 was het zover. Snel gaan. Het was zo gebeurd. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik wel even wat kriebels in mijn buik had toen het uh, gebouw uh, instortte. Op de een of andere manier was het wel heel spannend. Ja, ik vond het uh, heel mooi om te zien. En meneer Henrich stond u ernaast? Ja, ik stond ernaast. Ik werd ook geïnterviewd door de radio of de televisie van Brabant. Uh, ik zag mijn kantoor dus naar beneden gaan. Ik, ik liet toen uh, merken dat ik het eigenlijk best wel een spannend en prachtig gezicht vond. Uh, was, u, was u een van deze mensen die we hoorden? Of nee, niet? nee, oh. nee, nee. nee dat ze hadden me graag willen horen dat ik dus, uh, pijn in mijn buik had. Of zo. En dat, maar dat was op dat moment niet, dus ik was te eerlijk. En <laughs> het werd ook niet uitgestopt. Nee, zo gaat dat, hè? Ja. <laughs> ja. Maar ja. hoe vond u het? U vond het spannend. Ja, kijk... Ik had me erbij neergelegd. Het was het laatste gebouw wat nog rechtop stond. Uh, alle anderen die had ik gewoon al die tijd terwijl ik daar nog werkte, één voor één zien slopen. Dus voor mij was er echt niets uh, uh, bijzonders aan. Alleen. Ja, als een gebouw geïmplodeerd wordt met uh, heel veel dynamiet. dan is dat natuurlijk een geweldig uh, spektakel. En dat was het ook. Ja, ja. Maar misschien bent u gewoon een nuchter type. Ik ben het ook, ja. Het is misschien ook wel zo. Ja. Want ja. uh, nu is, is dat hele terrein nu helemaal leeg. Komen er huizen? Of wat is het idee ja, eigenlijk? Het uh, terrein is uh, gekocht door een uh, projectontwikkelaar. die daar uh, 500 woningen gaat uh, neerzetten. De eerste 100 zijn nu in aanbouw. Een ander deel van het trein. Er is nog één stukje over. Daar zit uh, de kunstenaar Piet Hein Eek. Die heeft een stuk van. Ah, ja, de architect. Het, uh, nou, nee, het is een uh, ontwerper. Ja, tuurlijk, een, ja. Ja, precies. En die heeft daar een, een, een oude fabriek. Ja. Uh, ja, die heeft daar een oud Philips fabrieksgebouw uh, uh, gekocht. Uh, het wordt ook in het uh, boek beschreven. Hij zegt daar van... het is net op Philips uh, toen ze dat ding uh, 50 jaar geleden bouwden... of ze het voor mij hebben gebouwd. Want uh, het is echt heel erg fantastisch. Ja, daar zo werk... oer, hij is van de oermaterialen. Ja, er werken nu 80 mensen. Het is dus echt onwaarschijnlijk uh, uh, mooi daar. Ja. En het hele terrein is heel groot. Uh, wordt uh, heel groen en heel mooi. En uh, dat, dat is een heel aantrekkelijke woonplek. En daar heeft wordt u geen sentimentele gevoel? Nee, erover. ik vind het wel mooi van dat er dus uit... Uh, die puinhopen die ik dus heb meegemaakt, wat is inderdaad toch... Ik ben wel nuchter, maar je ziet het toch wel een, uh, dat uh, het ineens helemaal is afgelopen. Dat er weer uit de puinhopen, uit de as, weer iets ja. uh, heel moois uh, ontstaat. Life hè? goes on. En ja. u, meneer Klok, want uw fabriek gaat morgen sluiten. U zei, we moeten in elk geval de komende jaren wel zorgen... Dat, hè, dat er nog producten die kapot gaan, dat we die kunnen repareren. Wil dat zeggen dat de fabriek gewoon blijft staan, eigenlijk? Nee, eigenlijk de fabriek, de activiteit eindigt. Wat wij gaan doen is een hele kleine ruimte inrichten als meetcentrum. En we hebben een aantal medewerkers die zijn feitelijk met pensioen. En wat we gaan doen, we zijn blijven per e-mail bereikbaar, per telefoon bereikbaar. Als de klantenklachten komen, dan zullen we in de weekend en de avonden teruggaan naar het bedrijf. En dan samen met die medewerkers kijken wat er aan de hand is. En als u nu terugkijkt op al die jaren bij Philips... Uh, wat is dan het mooiste geweest in uw carrière? Wat is de mooiste herinnering aan dat bedrijf? Nou, ik denk de mooiste herinnering is dat ze je de gelegenheid hebben gegeven om jezelf te ontwikkelen. Ze hebben altijd de mogelijkheid, mogelijkheid geboden om uh, opleidingen te volgen. Dat je weer een volgende stap in je carrière kon gaan zetten. Dus ik moet zeggen, dat vind ik wel heel mooi van het bedrijf Philips. En nu heeft u iets heel concreets wat u... Altijd... Ja, zeker. Het is, uh, toen was ik al uh, 53 en toen uh, ging Philips een uh, joint venture aan, ook wat beeldbuizen betreft, met uh, LG in, uh, in Zuid-Korea. Ja. En ik heb daarna 3,5 jaar in Zuid-Korea kunnen wonen met mijn vrouw. En dat is echt een uh, ervaring die ik uh, iedereen kan aanbevelen. En, een aantal jaren in het buitenland wonen, zeker in zo'n gek land. En dat uh, draag ik nog altijd als uh, grote herinnering. Uh, een van de leukste tijden. Draag ik dat mee, ja. Want hoe is dat om drieënhalf jaar in Zuid-Korea te wonen? Wat maak je dan mee? Um, ja, nou, wij woonden niet in een typische expat compound... zoals de meesten die uh, expat zijn... maar gewoon in een flat midden in een stad... waar verder nauwelijks Westerlingen waren. Echt alleen maar Koreanen. Dus wat je meemaakt is het Koreaanse dagelijkse leven. Ja, en wat is dat? Dat is totaal anders dan wij gewend zijn... Nee, het, uh, dat uh, kan ik je niet in een paar woorden uh, uitleggen. Nou, maar, maar misschien wel iets opvallends. Uh, ja, nou, ze werken dus. Uh, maar dat is misschien ook wel hier ook wel bekend. Uh, ze blijven in het bedrijf tot uh, het, het, het donker wordt en daarna gaan ze nog met z'n allen naar de kroeg en, uh, en dan nog weer verder. Uh, bedrijf is uh, de baas over hun leven. En uh, ja, in het weekend. Uh, dan moeten ze naar de kerk. Dat is ook merkwaardig. Ze zijn er allemaal een heel veel uh, christelijk. Dat had ik nooit gedacht nee. dat dat in Zuid-Korea zo het geval is. Dus uh, hun leven wordt geheel beheerst door, uh, door dat soort dingen. En uh, er is heel weinig vrije tijd. Een paar dagen. Er bestaat. Ja, hier voetbal, alle jongens. Nou, daar niet. Zitten ze al, of moeten ze piano spelen. Of uh, Engelse les doen. Of uh, dat soort dingen. Dus het is echt heel anders als hier. En heeft u vrienden gemaakt? Ja, ja, ja. Het is, uh, uh, zelfs zo, want we zijn in mei uh, dit jaar nog een keer uh, een paar weken terug geweest. Echt na uh, vijf jaar. Um, en uh, we werden echt net open nou, armen ontvangen. Het was alsof we thuis kwamen, zou je ja. maar zeggen. Ja, dus, <lacht> nog steeds. Wat heerlijk, ja. Um, meneer Klok, morgen een belang, belang, belangrijke dag. Hè? De laatste dag dat uh, de uh, fabriek open is. Hoe ziet uw toekomst eruit? Uh, ik ben ook o werkzoekend, hè? net als uh, de rest van mijn mensen. Dus, uh, en dat zal zeker uh, ik, um, niet makkelijk worden in deze tijd. Maar ja, goed, je moet altijd hoop blijven houden. Ja, er heeft nog niks uh, uitstaan. Nee, maar ik denk Eens... dat is ook heel moeilijk. Hè. Je bent bezig om een hoofdstuk af te sluiten. En uh, je kunt eigenlijk niet kijken naar de toekomst... voordat je dat echt afgesloten hebt. Ja, maar er zit hier niet een sombere man tegenover me, heb ik het idee. Nee, absoluut niet. Nee, hè? Vol nee. goede moed voor de toekomst. Ik moet zeggen, we hebben zakelijk beslissingen genomen. We hebben ook uh, het alle kans gegeven. Hè. Daar ken ik Jos ook van. We hebben samen geprobeerd... Toch ook nog een nieuwe buis te maken voor in de cockpit van een vliegtuig. Nou, op het laatste moment is dat niet gelukt. Oh, Oké, okay. daar komen misschien nog uh, spannende ontwikkelingen. Nee, nee want nee, alle, machines, afge... alle machines zijn verschot. Dus het maken van een beeldbuis is echt okay. gewoon niet meer mogelijk. Oké, okay, dat gaat echt niet gebeuren. Gaat maar hoe de toekomst er wel precies uit gaat zien, dat is nog even afwachten. Dat is afwachten, ja. Ik wens u in elk geval alle goeds. Voor de toekomst, allebei. Dank u wel. Ja. Ik, ik sprak met de oud-Philips-medewerkers André Klok en Jos Hendricks. En mocht u interesse hebben in het boek waar we het over hadden... dat heet Buiten beeld geraakt... kijk dan op onze site tweedingen.nl, want daar staat meer informatie. En dan kunt u trouwens ook in het gastenboek reacties achterlaten... mocht u dat willen. Nou, het is tijd geworden voor BNN Today. Wat brengt deze donderdag, Willemijn? Nou, onder andere het laatste nieuws over Haren over Project X. Uh, onze crime-expert Mick van Wely is hier. Die heeft net met de burgemeester gesproken. Weer veel informatie daarover. Dus dat hoor je. We hebben twee piepjonge dj's in de studio. Die gaan uh, zo meteen live iets in elkaar flansen. Wat een onneerbiedig woord. Sorry jongens. Iets heel moois maken. En we hebben het laatste nieuws van de VN-speech. Netanjahu heeft net gesproken. En dat hoor je van onze man in Amerika, Michiel Vos. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Consumenten betalen elk jaar tot bijna 500 euro te veel aan energiekosten, dat zegt de NMA. Dit bedrag is het verschil tussen de goedkoopste en duurste energieaanbieder. Veel mensen stappen niet over omdat dat zoveel gedoe zou zijn, maar volgens de NMA kan een overstap soepel verlopen. Na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft ook Utrecht zich uitgesproken tegen de Wietpas. De pas is bedoeld om drugstoerisme tegen te gaan, maar volgens de gemeente Utrecht biedt de pas geen oplossing voor de problemen waar de stad mee kampt. Utrecht is vooral bang voor overlast van dealers op straat. De Palestijnse leider Abbas wil dat zijn land door de VN wordt erkend als onafhankelijke staat zonder lid te zijn van de VN. Wel blijft het verzoek staan om volledig lid te worden. Abbas zegt dat het Israëlische nederzettingenbeleid nog steeds een bedreiging is voor zijn volk, maar hij ziet nog wel kansen voor vrede. En Spanje gaat nog eens miljarden euro's extra bezuinigen om uit de economische crisis te komen. Er wordt flink gesneden in de uitgaven van de overheid. Financiële markten zijn bang dat het land een beroep moet doen op het Europese noodfonds. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is één minuut over half negen. Goedenavond. We hebben bekervoetbal vanavond. AZ Veendam. Maar ook uilenbrillen, bretels, hoogwaterbroeken en puisten als oliebollen. Dat is het beeld dat we hadden van nerds. Hadden, zeg ik. Want tegenwoordig is alles anders en plaatsen we slimmerds op een voetstuk. Twee van die nieuwe nerds straks hier in de, in de studio. En in New York vergaderen alle wereldleiders. Premier Netanyahu van Israël die is, uh, geloof ik, net klaar. We gaan zo meteen naar Michiel Vos voor het allerlaatste nieuws uit New York. En als je nu naar Radio 1 uh, gaat en daar de webcam aanzet... dan zie je een paar piepjonge gastjes. En Twan van Peperstraten. Ik <laughs> zei ja, ook dat die er mij erbij bedoelt. Ja, oh, okay. ook. Uh, Julian Dobbenberg en Martijn Gerritsen. Dat zijn twee hele jonge DJ's van 16. Uh, die gaan zo laten horen wat ze kunnen. Ze komen net terug van Ibiza. Yes, yeah. En jij zat wel in een hotel met airco, maar je ouders niet, begrijp ik? Nee, nee die kwam als verrassing. Dus dat was... Oké, okay, nu al goed geregeld. En zometeen ook live gaan jullie hier laten zien en horen vooral hoe je dat doet. Hè? Hoe je een nieuwe track in elkaar zet. Een nieuwe track, ja. van ons samen. En dat wordt ook nog de wereldrelease. De première, zeker. De première, dat zometeen dus. Maar eerst die andere jonge gast, Twa van en met de Sportnieuws. Dank u, dank Oh, wat een inleiding. En je mag wel even, je mag best je jas uitdoen. Ja, nee, ja, goed. Net binnengekomen, je kent dat. <laughs> uh, Sven Kramer, daar beginnen we mee. Hij heeft last van een rugblessure. En dat kan er wel eens voor zorgen dat hij het begin van het seizoen gaat missen. Kramer viel afgelopen zondag in uh, de tuin op zijn rug. Ja, een beetje, een beetje dom doen, hè? Gewoon domme dingen. een uh, boom gevallen of zo? Uh, nee, nee, niet eens, niet eens. Maar gewoon uh, van, de, van, de, van de bank en uh, ja, gewoon echt heel dom weggegleden. Ik ben niet eens hard gevallen. En uh, ja, dat is toch uh, dat is, uh, niet leuk. En uh, in mijn rug is altijd een zwakke plek geweest. En uh, ja, dan, uh, dan uh, spelen ze dingen op. En hoe erg is het? Nou ja, het is, uh, het is niet goed in ieder geval. Ja, ik zei afgelopen zondag, maar het was al iets eerder dan deze zomer. Uh, het maakt in ieder geval de voorbereiding op het nieuwe seizoen er niet beter op. De seizoenstart komt dus in gevaar. Ik maak me niet heel erg veel zorgen over, over, over het hele seizoen. Maar ik maak me wel zorgen over het begin van het seizoen, ja. ja want dan moet je toch eigenlijk weer staan? Ja. Maar... ja. Tot. Of zie je al een aanpassing in het programma uh, aankomen? Nou ja, natuurlijk uh, denk je daar wel over na, maar dat is nog niet, uh, daar ga ik in eerste instantie niet van uit. En ik hoop gewoon dat dit uh, korte termijn wegtrekt, maar uh, vooralsnog uh, gaat het niet super. In het uh, bekertoernooi worden vanavond de laatste wedstrijden gespeeld. Uh, We zijn bij de wedstrijd tussen AZ en Veendam. Toppertje! En die begint over een stief kwartiertje om kwart voor negen. En die Houtkamp is erbij. Ja, en die als AZ dit niet gaat redden? Ja, ik, dat, dat zou knap zijn. Overigens denk ik dat er nog heel veel mensen in de file staan. Want er zijn nogal wat lege plekken in het stadion. Echt heel weinig toeschouwers. Ja, het is ook geen echt aantrekkelijke tegenstander. Sport van Veendam. Uh, toch nog een tegenvallertje voor AZ, want uh, Roy Berens zou spelen... maar die is op het laatste moment ziek geworden en Michael Rosheuvel is zijn vervanger. En voor de rest, ja, normaal gesproken moet het een nulletje of 4-5 worden voor de eredivisionist. Maar ja, je weet het nooit, want er uh, dus is vanavond ook een andere wedstrijd aan de gang... tussen uh, bijvoorbeeld een amateurclub en uh, PSV. En daar zul je straks ook vast wel meer over vertellen. Ja, dat uh, PSV uh, leidt daar vlak voor tijd met maar uh, 3-2. gaan we zo meteen meer over vertellen. Maar in ieder geval, Andy bij Veendam tegen AZ... komt later terug in BNN Today. Willemijn. Dat was hem alweer. Ja, kort maar krachtig. Kortje. Nou, je mag weer weg. Dank u. Je, je hebt je jas nog aan. <laughs> Het zit wel voor je bestaat, dankjewel. Robbie Williams, net vader geworden. Er maakt zich helemaal geen zorgen hoe dat dan moet met zijn carrière. Hij zegt, ik neem gewoon vrouw, kind en kindermeisje mee.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 Radio 1. Willemijn Veenhoven PNN Today. De hele wereld kijkt op dit moment vol spanning naar New York. De jaarlijkse vergadering van de Verenigde Naties is aan de gang. En de Israëlische premier Netanyahu die is net klaar met speechen. Michiel Vos in New York die volgt de speech voor ons. Michiel, um, hoe vaak heeft Netanjahu het woord Iran al laten vallen? Ik heb het niet geteld, maar heel vaak. Deze speech stond in het teken van Iran. Deze speech stond voor Netanyahu in het teken van. Het nog een keer uitleggen aan de rest van de wereld, in New York, aan de VN... hoe ver Iran wel niet is met het uh, vervaardigen van een nucleair wapen. En hoe uh, Israël, en misschien ook wel Amerika, daarop dient te reageren. Namelijk door het trekken van een rode lijn, een red line... zoals al weken wordt be be besproken ja. hier in New York. Zo ver mag je komen, maar daarover mag je als Iran niet. En als dat wel gebeurt, dan moeten we ingrijpen. We zijn de Israël, maar natuurlijk ook stiekem de Verenigde Staten. Ah. En hoe deed hij dat? Hoe bracht hij het? Ja, dat bracht hij heel letterlijk. Hij trok op een gegeven moment twee derde in de speech een tekening naar voren eh, op het podium. Hij staat dus op het podium met die groene marmeren achtergrond, je kent het wel, ja. in die grote zaal. En toen op een gegeven moment een tekening van een bom, die hij opdeelde in drie delen. En als je het derde deel, als je het tweede deel af hebt maar nog niet het derde deel, dan zit je op 90% van het vervaardigen van die nucleaire bom zei jou? en dan moet er een rode lijn worden getrekt, bo getrokken, boven die 90% en als je daar overheen gaat, dan moet er worden ingegeven door de rest van de wereld en hij trok toen met een stift, een rode stift letterlijk een rode lijn, en dat was een laten we zeggen, dramatisch moment, want die speeches voor de VN, dat weet je, die zijn altijd een klein beetje droog en een klein beetje, hè, sommige uh, mensen kunnen het in het Engels niet zo goed, et cetera Netanjahu deed dat heel mooi vond ik, uh, dramatic. Was er zeker. En het was natuurlijk ook gewoon een dramatische inhoud van die speech. Ja, het was wel te verwachten hè, dat het alleen maar over Iran zou gaan. Ja, daar zat iedereen op te wachten. Uh, Obama had al een voorzetje gegeven uh, en Netanyahu, dat wisten we, zou over Iran gaan hebben en over het gevaar dat Iran uit had. En hij zet dat dan in de geschiedenis van Israël. Hè. Wij zijn het land van de vrijheid, wij zijn het land van het vooruitkijken, wij hebben meerdere malen in de regio het voorbeeld gegeven, etc. En dan zijn er de donkere krachten die ons terug willen trekken naar de middeleeuwen. Iran, dat moeten we stoppen. Ja. En denk maar niet dat we straks nog een, een bom kunnen vinden als we ze nu al niet kunnen vinden. Nu zijn die centrifuges bezig met het vervaardigen van verrijkt Iranium. Dat is straks afgelopen, dan hebben we alleen nog maar een soort detonator een, een, ons, on, een, een detonator nodig voor die bom. En dan kunnen we het al helemaal niet ja. meer vinden. Hij maakt het allemaal heel dramatisch. We moeten nu ingrijpen, want volgende zomer heeft Iran een bom. Ja, nu ingrijpen, dan is het natuurlijk ook nog een heel belangrijk punt, nu dat er, uh, het verkiezingstijd is in de VS. In, op wat voor manier gaat dit race naar het Witte Huis beïnvloeden, denk je? Nou, er is één debat van de presidentiële debatten... is in ieder geval gewijd aan de buitenlandse politiek. Daar zal Iran zeker een rol spelen, want Romney vindt natuurlijk... kandidaat Romney, de tegenstander van Obama... vindt dat president Obama eigenlijk veel te soft is... richting Iran, maar ook richting meerdere landen... die proberen, euh, nou ja, onrust te scheppen in het Midden-Oosten. Daar zal het zeker over gaan... Het buitenlands beleid is niet per se onderwerp nummer één, dat is nog steeds de economie. En de presidentsverkiezingen hier, maar het gaat wel steeds meer erover, ook natuurlijk door de dood, de recente dood van de Amerikaanse ambassadeur ja. um, he, in het Midden-Oosten, uh, we hebben natuurlijk de onderste gehad, en nu hebben we dus te maken met Iran, en dat wordt nog eens een keer ver, ver, ver, he, verhevigd door al die speeches hier bij de VN, en dan opeens is het weer een onderwerp, zo'n beetje 40 dagen voor die presidentsverkiezingen. Maar denk je is het te verwachten, want van Romney weten we dat is laatst natuurlijk ook weer uitgelekt in, die, uh, in het stukje waar hij het had over die 47% die die, uh, toch wel op Obama stemde. Daar was ja. veel gedoe over. In, da in dat stukje zei hij ook iets van: ah, yo, twee staten oplossingen. We staan sowieso als één blok achter Israël. D dit is natuurlijk wel het moment voor Obama om even te laten zien: ja, oh ja, ik moet even laten zien dat ik ook achter Israël sta. Dat doet hij ook, zegt hij zelf. Het Witte Huis benadrukt steeds, luister, wij staan ook achter Israël. Wij maken ook steeds duidelijk dat wij, hey, we have the back of Israël, wij beschermen Israël en wij zijn ook bezig met allerlei... Maar wij zijn gewoon niet zo uitgesproken en uh, het, tromgeroffel, het oorlogstromgeroffel als Romney. Romney gaat gewoon wat harder tekeer, ja. want, zegt eigenlijk het Witte Huis tussen de regels door... Hij is geen president. Hij hoeft geen rekening te houden met alle nuances en alle finesses van de buitenlandse politiek. Dat moet ik als president wel. En inderdaad, ik heb een misschien wat moeizame relatie met de prime minister van Israël dan normaal. Net jou Obama, dat is nou niet meteen liefde op het eerste gezicht. Maar het gaat prima. Dus waar maak je je nou zorgen om? Hmm. Romney zal dat niet genoeg vinden. En die zal inderdaad in de aanval gaan. Of dat nou tijdens de debatten is. Of eerder al tijdens speeches. Want dat, daar ligt een opening. Hè. Veel mensen denken natuurlijk dat Obama misschien net iets te soft is... waar het aankomt op buitenlands beleid. En zeker met betrekking tot Israël. Goed. Nou, dit um, gaan we nog wel terug horen natuurlijk in de campagne. Dus net zoals in het ene debat wat je net zei. Dank, Michiel Vos vanuit New York. Tot snel weer. Geen dank. Anouk, die kan het allemaal niet alleen. En dus steken wij haar vanavond helpende hand met de muzikale know-how. Twitter mee, dat kan natuurlijk. En dat doe je met hashtag Today. Gaan we verder met de jongens hier in de studio. Je hoorde ze net al eventjes. Ze worden ingevlogen om op Ibiza te draaien. Ze brengen platen uit op een van de grootste dance labels van de wereld. En toch zijn ze pas net officieel oud genoeg om een biertje te drinken. Het is niet te geloven. Martijn Garretsen en Julian Dobbenberg, Niet echt DJ-namen, jongens, trouwens. Nee, dat is niet hoe heet jullie als DJ? Martijn? Martin Garrix en uh, Julian Jordan. Ja, dat klinkt een stuk beter. Zal maar uit de lucht gegrepen of slaat het ergens ja, op? Eigenlijk wel, toch? Nou, een beetje uit de lucht gegrepen. <laughs> ja, ja. ja. Het lijkt wel enigszins op mijn naam. <laughs> 16 jaar oud. Ja, nee, dat snap ik. 16 jaar oud. Get getipt als de toekomst van de dance. Um, en vanavond hebben wij de wereldprimer van jullie gezamenlijke single. En jullie zijn ook al echt succesvol als solo artiesten, hè? Zijn, uh, ja, jullie draaien apart. Even, even een voorbeeldje. Julian, jij draaide <laughs> bijvoorbeeld op een feestje van LMFEO. Ja, zeker. Uh, sexy en I know uh, Sexy and I know nee, Daar kan ik er niet aan af horen dat je iemand van zestiende yeah. draait. Maar dat is dus wel oh, een... Nee, net 17. Net 17. Oh, ja. net 17, Jij dan bent er wel zestien. Ja, net 16. Martijn. Ja. Is, dat, is dat vervelend trouwens als mensen daar maar godgans de godganse tijd over beginnen over jullie leeftijd? Ja en nee. <laughs> en waarom ja? Uh, omdat het toch uiteindelijk is de muziek is die telt. En ja. uh, niet de leeftijd. Maar ja, Martijn, jij begrijpt ook wel dat het is best bijzonder is, toch? Dat je op je zestien al draait op Ibiza. Ja. Ik, bedoel, ik zei net al, ik ben er nog nooit geweest. En jij, uh, hebt, uh, jij hebt het allemaal gezien. Mm. Het <laughs> ja, is toch best bijzonder. Hey, jullie zitten bij het platenlabel, hetzelfde platenlabel als bijvoorbeeld Avril Jack. Klopt. Daar kom je niet zo terecht, Julian. Hoe, hoe kwam dat zo? Um, bij mij is het heel apart gegaan eigenlijk. Ehm... Um... Maar ik heb ooit uh, vroeger maakte ik ook tracks en die stuurde ik naar labels in de hoop dat ze op mij antwoorden voor een, een deal eigenlijk. Ja. En um, ja, dat heb ik dus. Uh, ik heb toen een en keer. Vroeger, vroeger is hoe oud was je vroeger, toen? Ja, 14 of zo. Oké. Okay. Toen stuurde ja, je al niet tracks? Al een geleden eigenlijk. Vroeger. Nee, toen maakte ik al tracks. <laughs> ja, <vroeger>. ja. <laughs> Nee, maar um, ik heb toen dus um, een mail ontvangen ja. van uh, ik dacht de echte Spinning Records. Ja. Maar dat bleek gewoon platenlabel. Een, uh, het platenlabel. Ja. Maar dat bleek gewoon um, een nep. Um, een een nep-persoon te zijn. die de officiële mail had gehackt. Okay. En ik heb daar met volle vertrouwen een, een, een, een nummer naar verstuurd. Nou ja, binnen een paar dagen stond hij echt op een soort. Uh, ja, op Beatport Chart Top 10. Stond hij op, de, op nummer 7. Dat is een belangrijke lijst, Dat is een eigenlijk. hele belangrijke okay. lijst in de house muziek. Uh, ja. En uh, <laughs> ja, toen heb ik eigenlijk op verschillende fora. heb ik. Uh, daar een verhaal over geschreven, ja. En toen is dat opgepakt door een uh, grote media site in Nederland. Dus eigenlijk per ongeluk? Per ongeluk, ja. Ben je doorgebroken? Zeker. Ja, ja ik heb heel heel erg geluk mee gehad. En hoe ging dat bij jou, Martijn? Uh, bij mij heb ik uh, eerst uh, lange tijd voor andere artiesten geproduceerd. En, um, Ook vroeger, zeker. <laughs> vroeger. zeker, <laughs> ja. Ah, dus ja. Ja. En, um, ja toen uh, werd, was jullie al net getekend bij Spinnen en zag ik eigenlijk dat, dat het heel goed ging bij, uh, dus bij jullie Julian. Jullie kennen elkaar heel lang, hè? Al. Ja. ja. En toen dacht je: dat wil ik ook. En toen uh, kwam ik eigenlijk het besef van: joh, ik wil ook als, uh, als eigen, als solo-artiesten niet voor anderen produceren, maar voor mezelf. En en nu dus ook samen. En dat was van jullie dachten: we zijn vrienden, dan moeten toch eens een keertje iets samen gaan doen. Ja, ja. Het was. Oh. Uh, het was eigenlijk uh, ik, we, ik vond het heel leuk om een keer ook bij Martijn te zijn. en ja. uh, Toen hebben we eigenlijk gewoon in zijn studio gezeten. Dus er een trek uitgerold. Ja, precies. <laughs> Zo makkelijk is het. En hey, dan, dan vragen mensen altijd, dat vraag ik me dan ook af... hoe, hoe, hoe bouw je een trek? Hoe begin je met z'n tweeën? Is er iemand één, jij neuriet wat voor... en jullie dan denkt, hé, hey, lol, daar... ja we hebben we, hoe, eigenlijk... hoe werkt het? Het nou, is eigenlijk een beetje aankloten, denk ik. Totdat, ja. je, totdat, je, totdat je iets, iets vet krijgt. Akkoorden ja. bedenken en dan gewoon tegelijkertijd neurien. Maar krijgt, op de computer? Neuren. Ja, uh, het is eigenlijk, um, je doet niet met voorbedachte radies. Je gaat gewoon een beetje proberen. Kijken wat vet klinkt. En, uh, het, uiteindelijk, het klinkt uiteindelijk zo simpel. Iets... Je probeert maar wat en dan heel toevallig rolt er iets goed uit. Ja, het is wel nou, heel, dat... veel, uh, heel veel ervaring moet je natuurlijk hebben met tracks bouwen. Ja. Maar um, ja, meestal beginnen we met een melodie. Of met bepaalde akkoorden. En daar uh, neurien we dan uh, een soort lied. <laughs> andere overheen. andere melodieën bij. Ja. En, uh, ja, dat zouden we hier. In de studio doen, maar de, jullie laptop uh, deed het net even niet meer. Maar uiteindelijk rolt er dan dit uit. Tevreden voor je uitkijken. Alle twee enorm te zitten lachen. Dit is de wereldprimeur, hè? Ja, we hebben wij hier in Bean in Today. Hoe heet deze plaats? Een uh, tijd tot jet. Een tijd tot jet, en dat blijft ook zo. Nou, nou. geen idee. <laughs> dat weten we nog niet. Kijken. Maar, dit, dit, maar, ga, maar dit, hoe gaat dit dan verder? Moet, dit is echt de bedoeling dat dit een hit wordt? Ja, dat hopen ja. we. natuurlijk. Ja, wat wordt helemaal officieel natuurlijk uitgebracht en zo. En dan staan jullie, ik zei het net, ik heb er even overheen gepraat, maar dan staan jullie op Ibiza. Ik kan me dat niet echt voorstellen, maar eh, wat, wat is dan het publiek? Zie je dan duizenden mensen voor je neus uit je dak gaan? Ja, ja, eigenlijk wel. Dat is en jullie staan aan te draaien en hoe reageren die mensen? Want die zien ook wel dat jullie, uh, ja, jullie geen 35 zijn. Ja, het is natuurlijk altijd verschillend. Je hebt, uh, ja, het is moeilijk om te kijken hoe mensen reageren, maar gelukkig is het publiek daar heel erg van handen in de lucht. En, uh, <laughs> Ja. Als het maar knalt. Ja, ja, ja. dat deed het wel. Dus... je ziet het wel als ze het leuk vinden. Maar uh, ja. ik kan me ook voorstellen, je bent jong, je, je, je, jullie mogen pas net zelf bier drinken. Zijn er niet bepaalde restricties? Val je niet ergens? Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ook niet. Ja, dat is volgens mij met onze leven, met 16 mag het wel. Ja, Hier. met ja. Allerlei, allerlei regels. Maar je nee. mag de hele nacht doorwerken? Ja, dus, uh, dat weet ik niet. Weken. <laughs> maar maar je hebt meestal je een, een uurtje of zo. Het draait meestal een uur, twee uur. En dat is dan niet van vijf tot zes ochtends? Nou, no. Ibiza was iets anders, maar... <laughs> daar wel? Daar uh, was het van 2 tot 3. maar daar, daar komen de feesten pas heel laat op gang. Daar ja. gaat iedereen Soms. om rond 1 uur of zo naar... Ja, dus dus moet je dat je moet je wel. We hebben een mooi filmpje van jullie gemaakt, want jullie studeren op de Herman Brood Academy, speciaal dat. voor muzikanten. Ik denk, waar heb je het nog voor nodig? Maar dat is toch nog nuttig kennelijk. Ja, zeker. Want ah. wat leer je daar? Ja, eigenlijk de marketingkant heel erg. Ah. En, uh, en muziek maken. Muziek maken, andere software leren kennen, dus programma's om muziek mee te maken. Uh, kennis verbreiden. En uh, uitbreiden, sorry. En natuurlijk ook andere, art, andere genres leren kennen. Je doe gewoon heel veel. Dat so chill. We hebben een heel mooi filmpje daarvan gemaakt, dat is te vinden op onze Facebook, facebook.com slash Jongens, ik wens jullie waanzinnig veel succes. Dankjewel. Laat het even weten als het uh, zeg maar je hoor. Voor ik me nog stokout. Je zei u, uh, hè? Dat moet nooit meer doen. <laughs> Dank goed dat jullie er waren. Martijn en Julian. Top.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 Don't talk about it later And I tried so hard to resist When you held me in your handsome fist And reminded me of the night we kissed And of why I should be leaving Elena watches from the wall Her mocking smile says it all she recorded the rise and fall Of every man who's been here But the only one here now is me I'm fighting things I cannot see I am changing. Marlena on the wall. Het is de debuutsingle uit 1985. Marlene on the wall, Suzanne Vega. En die Houtkamp van, uh, van Peperstraat die zei net. Nou, nulletje of vijf. Wordt het wel AZ Veendam, hoeveel staat het nu? 0-0. Uh, Misschien nu de 1-0. Ja, 1-0. <laughs> Mooi moment. Uitstekend gedaan, Andy. Zo, uh, wie uh, scoort het, daar heb ik geen idee van. Maar ik dacht dat het Hendrikse was. En dat is een debutant. En dat zou heel leuk zijn. Want een andere debutant in de basis moet ik daarbij zeggen. Mikael Rosheuvel. Die gaf de voorzet. En zo wordt het dus nu 1-0 voor AZ. Ja, het moet echt wel. Normaal gesproken een nulletje op Want we hebben pas acht minuten gespeeld. Even. En nummer 12. Victor Elm is te maken van het doelpunt. De Voorzitter van Rosheuvel. Elm, de maker van het doelpunt. 1-0 voor AZ. Het begin is gezet. Misschien wel de beste zangeres van Nederland. Anouk die heeft hulp nodig bij het maken van een liedje. Afgelopen week plaatsten ze dit nummer op haar Facebook. <middels> Nou, ze willen het, uh, I want play that game heet het. Ze willen het graag uitbrengen, maar ze heeft nog geen producer. Daarom deed ze een oproepje. Iedereen mag het nummer uh, mee aan de slag. En aangezien wij ook heel graag met Anouk de studio in willen, hebben we de hulp ingeschakeld van de volgende drie totaal verschillende producers. Ik ben Bram Koning en ik werk zo als uh, componist, tekstschrijver, producer. Voor diverse Nederlandse artiesten. Ik heb wat voor Rutje Kot mogen doen. Uh, op een latijns amerikaanse album. Uh, Willem Alberti, Peter Breensen, Walter Kroes natuurlijk, Mick Harden. Ja, de eerste keer dat ik het beluisterde. kreeg ik. Uh, uh, uh, meteen, het klinkt heel gek. maar uh, een André Hazes gevoel. En wat vooral direct uh, aanspreekt. is, uh, is uh, toch de sfeer van het liedje. die, is, uh, ja, die herken ik wel. Ja, ik denk dat we. Uh, uh, dingen moeten zijn. Uh, uh, aan, aan, ...aan de stem natuurlijk, kijk, kan je hier en daar aandikken met wat, wat, wat mooie melodielijnen daaronder, uh, bepaalde instrumenten. Ik denk zelfs dat dit een hele grote hit zou kunnen worden. Ja, ik ben Kugelaar, een artiest, mijn naam is uh, Kajerman of productienaam, ik uh, produceer en componeer liedjes. Volgende week komt er een nieuwe clip single uit met Tygo Gern uit de Novo. Ik heb voor... Mali is een debuutalbum, heb ik voornamelijk heel veel nummers geschreven en gecomponeerd. voor Jesse en uh, ja, heel veel hip-hop. Uh, toen ik het nummer eerst hoorde, dacht ik: dit is diep. Ja, dus het begint al, uh, weer van mijn dood gaan, je daar voor me. En uh, ik, ik vind het wel mooi. Omdat ik van de hiphop afkom en omdat ik uh, met mijn eigen album wat, wat uh, minder hiphop heb gedaan, wil ik wel terug uh, naar die rauwe hiphop-sound. Omdat Anouk ook al gewoon rauw is. Dus het wordt wel, uh, uh, de beat gaat domineren. Dus een beetje combineren met een dromige sound. Die lapen, mokro, ik ben Jonas Vultzborg, producer uit Denemarken. Uh, en nu ben ik uh, gevestigd in Hilversum in de Wisplot Studios. Ik ben nu op dit moment bezig met de plaat van uh, Annie. Uh, ik heb recentelijk ook nog een toffe productie gedaan voor de beste singer Songwriter. Uh, ik heb vorige week met Dio gewerkt. Ik vind het echt een geweldig mooi nummer. Sommige liedjes, die, die grijpt mij direct bij het gevoel. Als ik een liedje hoor die ik heel gaaf vind, dan krijg ik direct ideeën over hoe ik het zou willen laten klinken. In dit geval, ik ben een Scandinavische producer en, en bij ons in het koude noorden ben ik me opgegroeid dat alles draait om de melodieën. Dus melodieën, melodieën, melodieën, melodieën en dan pas de ritme en dan de rest. Bramkoning, Koning, Kayaman en Jonas Viltenborg, Drie producers dus met een totaal ander genre. Nou, zij gaan de komende weken voor ons aan de slag... om uiteindelijk dus de liedjes aan te kunnen bieden aan Anouk. En die hoor je uiteraard hier dan weer in BNN Today. Straks nog veel meer BNN 2. het nieuws. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, herenveen nac Voor Nakbal komt voor, is dat te gelijk maken. utrecht Vitesse. Voor en een doelpunt bij de tweede paal. heracles Ado. Voor en die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. noord nec En de rebound wordt dan tegen de lat gekocht. En om kwart voor negen, Ajax-Twente. Daar ja, van de heel dichtbij is, is van de wiel die de bal op de lat komt. En de rebound stuikt dan nog een keer op de lat. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.